Het is gratis voor niks, ik zeg het u waar Een kusje voor hier en een kusje voor daar Komt allemaal voor mekaar Een kusje voor zus en een kusje voor zo. Het is gratis voor niks, ik geef ze cadeau Een kusje voor zo en een kusje voor zus Komt allemaal in de bus ik heb die vreemde drang al heel mijn leven lang. Ik druk met veel plezier een kus op elke wang. De mensen om me heen beschouw dus ik als mijn buit. Ik zing terwijl ik weer mijn lippen uit. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Het is gratis voor niks, ik zeg het u maar. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Komt alweer. fout, man of vrouw, jong of oud Maakt niet uit wie het is, als het maar lekker is Soms maak ik het te bond, krijg ik ramp aan mijn mond En verhit blaren op mijn lip Ik zoen aan een stuk door, nooit op het mondje hoor Als ik maar wangen voel, bereik ik al mijn doel Ja, ik kus heel wat weg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 En verhit blaren op mijn lip. Ik zoen aan één stuk door, nooit op het mondje hoor. Als ik maar van hun voel, bereik ik al mijn doel. Ja, ik kus heel wat weg. Geloof maar wat ik zeg. Mijn kus.